U. Freddy van met het NOS Journaal. De Nederlandse turnbond zet alle bondstrainers van het topsportprogramma van de Vrouwen op non-actief. Het programma wordt tijdens het onderzoek naar misstanden in de sport stilgelegd. Daarmee reageert de bond op beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en intimidaties door trainers. De beschuldigingen richten zich onder meer op coaches Vincent Wevers en Gerbe Wiersma. De voorzitter van de Turnbond, Monique Kempf, zegt dat ze enorm is geraakt. Ze roept andere sporters op om zich ook uit te spreken. Er vertrekken bijna 12.000 Amerikaanse militairen uit Duitsland, meldt persbureau AP. Een aantal van hen wordt op andere plekken in Europa gestationeerd, andere gaan terug naar de VS. President Trump had al gedreigd met de terugtrekking. Hij vindt dat de Duitsers meer geld moeten betalen aan de NAVO. Er blijven ongeveer 25.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Vliegtuigbouwer Boeing levert over twee jaar de allerlaatste 747 af. En daarna is het afgelopen met het toestel dat sinds 1969 vliegt. Dat schrijft Boeing in een brief aan het personeel. Er kwamen de laatste jaren steeds minder nieuwe bestellingen binnen voor de Boeing 747. En door de coronacrisis nemen veel vliegmaatschappijen versneld afscheid van het toestel. De vijftien laatste exemplaren zijn vrachtvliegtuigen. De laatste order voor de passagiersversie van de 747 was al in 2017. Toen bestelde de Amerikaanse overheid er twee om de Air Force One te vervangen. En in de haven van Rotterdam is bijna 400 kilo cocaïne onderschept. De douane vond de drugs in een container tussen zakken met cacaobonen. De container was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland. De straatwaarde van de coke is ruim 29 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het weer in het noorden mogelijk nog een bui. Verder is het droog en de zon schijnt geregeld. Het is 18 tot 23 graden. Morgen is het droog en vrij zonnig en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Goulevaren is de vertraging 10 minuten.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 But this time I uh...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 Contra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 You well prepared. No, Mama, you never said tear. Cause you have said things here nah, and year And nah, nah, you nah. give the youth love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. yeah. the pops disappear. Yeah. In a rumbar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything your know. So you're nah, not stop. stop, stop not time, not time, no time for, for you your dear. dear. Yeah. Now she got a six year old. Trying to keep him warm. Trying to keep all the. Antwoord, op 106.9 CFM. You say happiness exists, but you're not sure what it comes. And you don't know how you feel, but you get yeah.